Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van urgente onderhoudswerkzaamheden in het onderstation OST-6 het volgende gebied verstoken zal zijn van energie op donderdag 30 mei tussen 9 uur morgens en 3 uur in de middag. Geheel verkavelingsproject American Real Estate en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor drie uur worden opgeheven. Aan u wordt gevraagd hiermee rekening te houden voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storinglijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.nveenergiebedrijven Suriname. De NVEBS, bedankt u voor uw begrip. Iedere woensdagavond landelijk via SRS 96.3 Apache Radio Stichting Apache Suriname Het platform waar de inheemse cultuur en gemeenschappen een platform hebben presenteert iedere woensdagavond de luchtigste inheemse uitzending Apache Radio Informatief, recreatief, educatief en effectief Apache Radio No, no, no, Tussen 9 en 12 na de woelige woensdagavond show on the 96.3 FM The Power Station Bel naar 490000 Vraag aan Bestem FM Akamale Every Wednesday, elke woensdag, à la woensdag SRS Radio Bierhoele, schoen maar hoele En je hoele Check ons tussen 9 en 12 on SRS Radio 96.3 FM With your host, the one and only Enzim Balta Now is <tries> number 20 of this week Imagine foto de alguien me slowly and swiftly the touch of your hand Ik Moserina, Moserina, Lele, Kene, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Gala, Deze man gaat in. Deze, baby. Mijn Die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 De nummer one, sound, to je Nummer Overweeg welke route u zult nemen. Voordat u daadwerkelijk deelneemt aan het verkeer. En beslist dan hoe u dat zo veilig en verantwoord mogelijk zult doen. Pizza Hut zegt 2 medium pizzas voor 750 SZD. Klinkt goed man. Bestel nu via WhatsApp 2 medium pizzas voor 750 SZD bij Pizza Hut. Deze dieren schelden van maandag tot en met donderdag. 2 medium pizzas voor 750 SZD. Pizza Hut, ik heb je nu. 846214. De UEFA Champions League Finale Screening is terug. Kom op zaterdag 1 juni vanaf 3 uur s middags tot 8 uur s avond. Met je vrienden en familie genieten van de UEFA Champions League Finale. Bij ons screening event at courtyard by Mary. Registreer nu via de Facebook pagina International Brands. En maak kans op het winnen van een all exclusive Pack. Naar ons screening event. Let wel, de registratie is per persoon en 18 plus verplicht. WhatsApp voor alle vragen met 88 52 089 De UEFA Champions League Finale Screening is terug. Kom, And win-win! Met Heineken! Enjoy Heineken! And socialize responsibly. CONCACAF World Cup Qualifiers Road to World Cup 2026. Suriname neemt het op tegen Sint-Vincent en de Grenadines. De datum is woensdag 5 juni 2024 in het Franklin Asset Stadion. De wedstrijd begint om 6 uur avonds. De kaarten zijn te koop bij de fanshop van de SVB. Van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni van 9 uur morgens tot 3 uur middags. En van maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni van 9 uur morgens tot 6 uur avonds. Voor de tribune Ingang Latjemanstraat betaalt u SRT500 en VIP. SRD 750 Voor de tribune ingang Adinstraat betaalt u SRD 750 en VIP SRD 1000 U weet het, consumptie en wapens zijn verboden Kom onze Nacho massaal aanvuren Powered by Telesur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 Tussen 9 en 12 na de woelige show On the 96.3 FM The Power Station Bel naar 49 Vraag aan, bestem En maak Every Wednesday Elke <coughs> woensdag, alla woensdag ah! SRS Radio Wie woelen? Roemen woelen? Ben je woelen? Check-ups tussen 9 en 12 On SRS Radio 96.3 FM With your host The one and only MC Spallia <coughs> Start to stutter when I speak. Try to stand, but my knees go. I get nervous when you call, so I say I'm not home. I see your face, and I hear my favorite song. Should I send a